Drie uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De overvallers die vorig jaar april de Haagse juwelier Stratman doodschoten... hebben 13 en 11 jaar cel gekregen. Een derde verdachte die de vluchtauto bestuurde... moet van de rechtbank vijf jaar de cel in. Straffen zijn lager dan de eisen van het Openbaar Ministerie. Dat had tegen de overvallers 18 jaar en tegen de chauffeur 15 jaar cel geëist. Justitiedirecteur Robert Bas legt uit hoe de rechter tot deze straf komt. Volgens de rechtbank komt daardoor de jonge leeftijd van de overvallers... en bovendien hebben ze tijdens de zitting spijt betuigd. Daarom moeten ze ook kans krijgen om na het uitzitten van de straf... een nieuw leven op te bouwen. Maar de twee hoofdverdachten, Zia en Sandro, hebben de overval... met opzet gepleegd, van tevoren over nagedacht. En daar staat toch een lange gevangenisstraf op, zegt de rechtbank. De weduwe van Julia Stratman is teleurgesteld. Zij vindt de straffen te laag. Het OM overweegt tegen de uitspraak in hoge beroep te gaan. Minister Blok erkent dat hij met verschillende partijen overlegt over zijn plannen voor de woningmarkt. Hij antwoordt op de vraag of hij nog ruimte ziet voor aanpassingen. Ik weet dat de financiële situatie ernstig is in Nederland. Dus het is niet zo dat we enorm veel geld in de achterzak hebben. Maar dat ik wel reëel wil onderhandelen met partijen. Nogmaals, het is van groot belang voor de woningmarkt, voor de bouw, dat we eruit komen. Blok praat vandaag met de Tweede Kamer over zijn voorstel om het zogeheten scheefwonen aan te pakken. Het CDA is heel kritisch over de plannen van Blok en die partij heeft die nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Bij Zutphen is rond het middaguur een vrachtschip tegen de oude IJsselbrug gevaren. Rijkswaterstaat sloot meteen daarna de brug voor auto's en treinen af voor onderzoek. Even na tweeën kon de brug weer open. Volgens Rijkswaterstaat valt de schade mee. Oorzaak van de aanvaring is nog niet bekend. Er is een poging gedaan om de Tsjechische schipper te ondervragen. Maar door de taalbarrière heeft dat nog niets opgeleverd. De Libiër Abdullah al senoussi moet worden uitgeleverd aan het internationaal strafhof in Den Haag. Het strafhof vraagt al langer om de uitlevering van Senoussi en volgens de rechters moet Libië aan het verzoek voldoen. Senoussi was het hoofd van de Libische inlichtingendienst onder de vermoorde oud-leider Gaddafi. Hij is aangeklaagd voor zijn rol bij het neerslaan van de protesten tegen Gaddafi in 2011. Libië wil Sanussi zelf berechten... en heeft steeds geweigerd om Sanussi uit te leveren. Het is niet duidelijk of het land nu wel gehoor geeft... aan het bevel van het strafhof. Een vrachtwagenchauffeur heeft een ravage aangericht... in Oosterhout, in Noord-Brabant. De man van 62 werd onwel achter het stuur... en ramde vijf geparkeerde auto's en ook raakte die een bedrijfspand. De vrachtwagen kwam tot stilstand tegen een betonblok. De chauffeur is nagekeken door ambulancepersoneel... en kreeg het advies zijn huisarts te bezoeken... De vrachtwagen is weggetakeld. Dan het weer. Vanmiddag trekken vanuit het noordwesten winterse buien over het land. Dan vooral in de westelijke helft en in het zuiden. Tussendoor is er soms wat zon en het is 4 à 5 graden. Morgen droger, meer zon. Wel wat kouder, een graad of drie. ANWB Verkeersinformatie. De file staan bij Amsterdam. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam... twee kilometer van knooppunt watergasmeer... Op de ring A10 tussen Geuzenveld en knooppunt en richting Zaandam staat 5 kilometer. En dat was een ongeluk op de A10 vanaf Nieuwemeer naar de afrit Volendam. Daarom staat er nog 6 kilometer file tussen knooppunt Amstel en Zeeburg. Maar inmiddels zijn alle rijstroken weer open.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. De nieuwste trend in de uitvaartbranche is het licht balsemen van overledenen. Zoals ze dat uh, vroeger deden en zodat ze langer toonbaar zijn. Hildebrand Bijleveld heeft daar vragen bij. En we praten over de moeizame weg die prostituees te gaan hebben... op het moment dat ze besluiten dat ze willen stoppen. En muziek met Anneke van Giersbergen. Werk als prostituee is ingewikkeld, maar een ex-prostituee zijn is misschien nog wel veel ingewikkelder. Omdat blijkt dat als je eenmaal bent gestopt met werken je, je toch in een bepaald gat valt. En dat maakt dat veel uh, mensen langer in het vak blijven hangen dan, dan ze misschien zouden willen of dat dat, dat goed is voor ze. Veel tippelzones sluiten en gemeentebesturen willen prostitutie terugdringen. En dan komt er meer kijken dan de straat schoonvegen en afwerkplekken sluiten. Want hoe help je vrouwen die willen of die moeten stoppen? In het zuiden van het land doet het leger des Heilstad. En Hans-Martin Don, goedemiddag. goedemiddag. U bent verantwoordelijk voor een uitstapprogramma voor prostituees. Hoe, hoe bent u daar betrokken bij geraakt? Uh, we hadden van, uh, van, van ongeveer 2002 tot 2010, 11 hadden wij de tippelzone onder onze hoede. En gedurende die tippelzone die draaiden, die waren voor heroïne-prostituees. Die konden daar tippelen, hadden we wel een vergunning van de gemeente nodig. En gedurende die tippelzon waren we al bezig om te kijken... hoe kun je dames toch op een, ja, ik zeg het maar wat kort door de bocht... op een, op een ander spoor brengen. Mm -hmm. En daarvoor hadden wij dus een, we hebben dus een programma ontwikkeld. Met de stad Eindhoven natuurlijk. Ja. Om te kijken van hoe kun je de dames verleiden en een andere stap te zetten. Ja. En om, hoeveel dames willen dat? Ja, nou, ja, het is niet zomaar een vraag van... goh, ik heb een mooi programma voor je, stap je uit. Zo nee. zit de wereld jammer genoeg, niet, uh, niet in elkaar. Zou je dus, wel willen? Ik zou je wel willen, ja, want dat zou het makkelijkste zijn. Nee, maar je ziet uh, dat het leven van een, van, van een prostituee... toch heel complex en, uh, en, en onoverzichtelijk is. En vervolgens uh, probeer je toch een beetje... in de levenscirkel van iemand terecht te komen... en te kijken van, goh, kunnen wij niet een aantal andere keuzes maken? Ja, want hoe ziet dat programma er dan uit als u dat wil bereiken? Uh, in, inzet van... Uh, uh, goede professionals die dat, uh, die dat werk doen. Maar die, stel, er is een vrouw die zegt... nou, ik wil er eigenlijk wel mee stoppen. Wat dan? Hoe, hoe gaat het dan vervolgens verder? Nou, Meestal gaat het andersom. Meestal oh. gaat het andersom dat uh, een van onze professionals... Uh, die uh, contacten heeft in de stad... contact heeft met de politie, een signaal krijgt... hé, hey, daar is een mevrouw uh, verslaafd, daar gaat het niet goed mee. Die gaat er naartoe, maakt contact... en probeert dat contact voor een langere periode vast te houden. Hm. En er komen altijd een aantal hulpvragen omhoog. Uh, hulpvragen op het gebied van de, het lichaam. Hè. De, de, de prostituees is hard werken. Het lijf slijt ook, uh, ook, uh, ook hard. Mensen kunnen ziek zijn. Je hebt een aantal hele praktische problemen. kun je hebben. Inkomen, verzekering, uh, huisvesting noemt maar op. En vanuit die vormen van steun... En ondersteuning die je dan een dame geeft, probeer je dan in ieder geval contact te maken. En uiteindelijk komt dan ook wel een keer de vraag, hoe zit het nou met je verslaving? Ja, en zou je wel eens een keer misschien daarmee op Ja, of uh, het is soms ook zo dat de vrouw zegt, ik heb er nu zelf genoeg van. En ja. ik kom niet uit het leven en geef mij een steuntje in de rug. Nou, er is uh, ook wel kritiek op die uitstapprogramma's voor prostituees... waarvan er een heel aantal in het land zijn. Laten we even naar een kritisch geluid luisteren. Ik ben, ben absoluut voorstander van uitstapprojecten. Ik vind alleen dat er te veel zijn. En dat er naar verhouding verschrikkelijk veel geld aan wordt uh, besteed. Miljoenen zijn er gepompt afgelopen jaren in uitstapprojecten. Maar er gaat geen ene rode cent naar positieverbetering... of naar het, het informeren van, van postwees over, over hoe ze uh, het beste met bepaalde zaken om kunnen gaan. Hoe ze het beste kunnen opkomen voor hun rechten. En, en, en zich dus kunnen uh, versterken. Ja, dat is Mariska Major, oud-prostituee. U, u schudde een beetje uw hoofd bij deze kritiek van haar. Bent u het niet met haar eens? Nou, dat, is, dat, is, dat zou on, te ongenuanceerd zijn. Kijk, het uitstappen en het in, investeren in de vorm van professionals in, in prostituees. Dat kost, het is een duur hobby. Uh, ja. Dus dat dat veel geld kost, dat is logisch. Dat is, dat is logisch. En je probeert, als je kijkt naar de case load, kijkt van zo'n professional, hoeveel vrouwen zo'n professional onder zijn hoede kan hebben. Dat varieert van zes tot acht. Dan weet je dat, dat je toch vrij fors moet investeren in menskracht. Waar mevrouw Major het over heeft. Is, en die zegt, die zou eigenlijk NN moeten doen. Je zou enerzijds moeten investeren in de vrouwen die gevangen zitten... in de prostitutie en hun leven, hè, want het is breder. Mm -hmm. uh, maar je zou aan de andere kant ook goed moeten investeren... om, om voorlichting te geven. En dat gebeurt natuurlijk gebeurt al een klein beetje... als je kijkt naar de loverboys aanpakken. Dat is vaak een, toch wel weer een opstap om in de prostitutie terecht te komen. Zie je dat daar toch in het land veel geïnvesteerd wordt. Maar het geeft ook het, het preventief werk houdt dus ook... en het informeren van de vrouwen die in de prostitutie zelf zitten... Mm. Dus dat daar wat meer aandacht naartoe zou mogen gaan... Daar ben, ik daar, mevrouw, wel daar ben ik er wel mee eens. Laten we eens even naar de praktijk gaan. Het sluiten van de zuidelijke tippelzone. Daar even een gezicht aan geven. Onze vlaggever Ewo de Bruin die was vanmorgen in Eindhoven... bij jullie uitstapprogramma. En Hij sprak daar met Joke over het werk en wat het haar gekost heeft. Ik ben een verschillende vrienden en vriend, vriendinnen door verloren. Uh, je moest uh, ja, in feite liegen tegen, uh, tegen je familie. Uh, want je was bang dat dieren achterkwamen. Maar ik heb het toch een paar jaar kennen houden... tot ze op een gegeven moment de dag achter zijn gekomen. En Toen heb ik hele grote problemen gehad. Op dit vak kijken ze altijd neer als... Uh, ja, je bent maar een hoer, wordt het daar gezegd. Het woord prostitueer komt eigenlijk in de volksmond niet voor. He, je bent maar een hoer, zeggen ze dan. En dat is ja, het laagste van het laagste wat ze tegen je kunnen zeggen. Ja, dus je hebt een imagoprobleem, meneer Don. Ja. Uh, vervolgens... Waar loop je dan als vrouw tegenaan als je zegt... ik wil dat beroep verlaten en ik wil die samenleving weer op een andere manier in? Wat, wat is dan het grote probleem? Nou, ten eerste maak je dus een hele radicale keus voor een andere levenswijze. Nou, dat is al een, een enorme stap. En dat is ook niet de stap die je van de een op het andere moment kunt zetten. Kunt, kunt ik kan zetten. niet zeggen van ik vanaf volgende week nee, doe ik. Ik geen prostituee meer. Nee, nee, want dat betekent dat het werk en het leven wat je hebt geleid... wat je jarenlang veelal achter de rug hebt, totaal anders zou moeten gaan. Nou En dan vervolgens kom je in een aantal hele praktische situaties. Nou, wat ik er net al aangaf, het lijf kan bijvoorbeeld uh, uh, ziek zijn. Er kunnen allerlei problemen zijn. Ja. Maar dan kom je ook in andere omstandigheden terecht. Nu plotseling moet je een huisje gaan huren. Uh, kijk eens naar het inkomen. Sommige vrouwen die verdienen honderden euro's op een dag. En vervolgens moet je van een bijstandsuitkering zien rond te komen... Ja die maar duizend euro is in de maand. Minder zelfs is in de maand. Ja. Vervolgens moet je die bijstandsuitkering ook nog een keer krijgen. Want het leven in de prostitutie betekent ook... ja, soms frauderen, soms met justitie in aanraking komen. Dus je zit al op een enorme achterstand. Uh, vervolgens heb je dan je vrienden en je vriendinnen en je kennissen. Uh, als je vastzit als prostituee... Je zit in zo'n netwerk waar mensen om je heen zijn uh, gegroepeerd... die je ook vaak voor zorgen dat je in zo'n rol ja. blijft hangen. Moet je andere mensen om je heen gaan doorgaan? Kan het eigenlijk wel? Als ik ja, me zo het kan wel. Lukt kan. het wel eens? Ja, het lukt wel. Uh, uh, heb niet de illusie dat we, dat we door een uitzapprogramma... Brave huismoeders moeders gaan, uh, gaan, uh, gaan maken. Heb daar absoluut niet de illusie. Nee. Maar je ziet wel dat wel mensen toch die stap maken. Het leven loslaten. En dat gaat soms heel geleidelijk. Uh, soms uh, de drugs uh, uh, achterwege kunnen laten. Incidenteel. Veel als hier een afname van de drugs, minder gebruik. En mensen toch weer wat zelfstandigheid en lol in het leven gaan krijgen ja. op een andere manier. Zegt u ook wel eens tegen mensen die willen stoppen van. doe dat maar geleidelijk aan? Uh, Want dat klinkt als een raar advies, maar als ik u beluister. Uh, uh, uh, is het... Het, het kan niet anders dan geleidelijk aan. Ja? Het kan niet anders dan Dus geluidig. het leger des heils zegt tegen een vrouw die zichzelf prostitueert... gaat daar toch nee, nog maar even nee, mee door? Nee, zo hoort u het niet zeggen. Nee. Bij ons zit wel de wetenschap dat het haast niet mogelijk is... om van het een op het ander moment te stoppen. Nee. En wat moet je dan doen? Je moet toch het pad van die vrouw blijven volgen. Daar moet je het lijntje mee blijven houden. En daar moet je ook je, je, je hulp en je ondersteuning op afstemmen. Laten we nog eens even naar Joke teruggaan. Verslaggever uh, even de Bruin die, die vroeg haar ook wat die hulp dan inhoudt... van het leger ja. des heils. Ik zat op een gegeven moment helemaal tot mijn handen toe in het haar. En nog speciaal wil ik daar Linda voor bedanken, want die heeft heel veel voor mij. En dat doet ze nu nog. Heel veel voor mij betekent. En nu nog. Nou, ze maakt mijn papieren in orde. Ze troost me als ik in de problemen zit. Eh, als ik huil, dan is ze er voor me. Ze is er feitelijk altijd. Ze is er, de, ze is er altijd. En ik hoop dat dat ook zo blijft. Hulp, dus emotioneel is dit dan hulp. Is dat ook heel belangrijk? Ja, dat is heel belangrijk. Want daar gaat het vaak om. Het is natuurlijk, je hoort ook een aantal praktische zaken, formulieren invullen, meegaan naar, naar dokter. Dat schreef dat, het maar een, een naam. Mm -hmm. Maar het is met name je aanwezigheid, je, je pre presentie bij, bij, bij, bij deze uh, mevrouw. Die zorgt ervoor dat je toch ja, voor een langere periode ja, die band die daardoor ontstaat, ja, dat is dan toch een beetje het bindmiddel waar je iemand op een ander pad kunt leiden. Dus eigenlijk één-op-één één begeleiding... en ja. ook voor langduur, in een langdurige tijd. En hoe is het dan vervolgens als je in die bureaucratie stapt met zo'n vrouw... is er dan bij instanties ook een beetje begrip of een beetje medewerking? Maar soms wel soms niet. Uh, uh, we hebben natuurlijk werk in Eindhoven vanuit een netwerk... Uh, waarin natuurlijk andere organisaties bij betrokken zijn. Uh, we werken natuurlijk met de gemeente... waar ook hun sociale dienst bij betrokken zijn. Maar het betekent voor, uh, voor onze Linda, noem ik maar even... Dus onze professionals, soms ook daar nog wel eens een keer uh, muren beslechten... om toch samen voor, met haar, voor haar cliënt uh, op te komen en te zeggen... we moeten. Help ons daarbij. Dus het is soms ook wel een gevecht bij, bij andere organisaties. Gevecht met de bureaucratie, daar komt ja, het dan eigenlijk om ja. Hoe reëel is het nou om te denken dat als we die tippelzone sluiten... Dat, dat prostitutie dan ook passé is? Nou ja, dan heb ik een andere invalshoek. Als je prostituanten hebt, heb je ook prostituees. Dus uh, we kunnen het mannelijk geslacht afschaffen... en dan heb je misschien wat minder prostitutie. Dus je hoort me al zeggen, je, je, je had prostitutie. Het antwoord is dus Nee, nee. Je ziet wel prostitutie op een andere manier gaan. Meer in clubs, via de gsm, uh, maar afspraken is dat Maar dan een, dat is toch eigenlijk geen verbetering? Want is voor die vrouwen uh, worden dan veel onzichtbaarder. Dat, en dat vind ik soms ook heel griezelig. En uh, dat is wat mij betreft bij het sluiten van de tippelzone. Uh, daarnaast had je altijd een circuit wat zich anders organiseert. Dat zal je in de toekomst altijd ook blijven hebben. En de vraag is natuurlijk ook voor, voor de overheid, de lokale overheid... maar ook de landelijke overheid, hoe probeer je dan toch een beetje... zicht en grip op te houden op de vrouwen die achter de schermen werken... Ja. en die soms ook verslaafd zijn in een kwetsbare positie. Maar is het dan wel een goed idee om die tippelzones te sluiten? Ja, daar kun je natuurlijk wat voor zeggen. In Groningen gaan ze stevig mee door met de tippelzone. Dat wil zeggen van, dat is voor ons ook een vindplaats voor de vrouwen. Zodra we ze daar vinden, gaan we naartoe. Maar los daarvan, tippelzones is dus één manier... Waarop je, waarop je jezelf in de aanbieding kunt brengen voor de prostituanten. Um, heb, je maar een tip, heb je geen tippelzone, heb je de, heb die andere manieren werken. Al heb je een tippelzone, zal er toch ook via de clubs... en via GSM's en ontmoetingen zal er geprostitueerd worden... Uh, om tegen iedereen te zeggen: ga maar tippel op? Een tippelzone werkt ook weer niet. Nee, nee. Dus het blijft uh, toch een beetje ja. twijelen met de kraan. Open? En er zit natuurlijk nog een andere afweging achter. Tippelzones zijn duur. Hm. Tippelzones kosten geld. In ja. Eindhoven kost zo'n verhaal toch wel 3,5-4 ton op jaarbasis. Oké, okay, dus dat is ook een bezuiniging. Hartelijk dank, meneer Dom van het We Zels. Ja, ja. In de aanloop naar de uitreiking van de Edison, de grootste muziekprijs van Nederland zijn de grootste kanshebbers te gast bij Dit Is De Dag. De Damse singer-songwriter Kees Mayfield. De Limburgse blues rockband The Wolf. The New Shining. Vandaag is dat zangeres Anneke van Geersbergen. Ja, Annika, jij was lang frontvrouw van de metalband The Gathering. Ja, klopt. Dat zie je helemaal niet meer aan je. Nee? <laughs> ben ik zo veranderd dan? Nou ja, ik weet niet hoe je er vroeger uitzag, maar nu zou je het niet zeggen. Ben je er echt mee gestopt en een andere weg in geslagen? Um, ja, ik ben, met, uh, ik ben zo vijf, zes jaar geleden met, uh, met The Gathering uh, ben ik uitgestapt. Um, maar in de Metal... Wereld waren wij ook wel al de, de tree huggers van de, van de heavy muziek hoor. Dus wij maakten um, een beetje donkere, heavy muziek en wel up tempo, maar er zat ook heel veel, daar hadden ook veel ballads en wat bij ons heel belangrijk is, gewoon de melodie. En, en dat vind je ook wel heel erg terug in mijn, uh, in mijn solo muziek. Het is wel meer poppy inderdaad geworden, um, maar. Um, ja, het is altijd leuk om even die vergelijking te maken met toen en nu, maar ja... Dus zoveel verschil zit er nou ook nee, niet in. Want nee. het zijn gewoon mooie liedjes, alleen soms is het met scheurgitaren en nu is het met een akoestische. Ja, je hebt een dochter van acht inmiddels. Een zoon, ja. Een zoon, oh ja. sorry, daar ben ik verkeerd gegeven. Er staat kind, excuus. Ja. He heeft dat ook te maken met die verandering van je muziek of zeg je dat staat er echt los van? Um, uh, praktisch gezien misschien wel. Ik, ik, toen ik uit de gathering stapte, wilde ik heel erg graag mijn eigen boontjes doppen en um, mijn... Uh, uh, mijn gezinsleven meer integreren met mijn muziekleven. En ik werk veel met mijn man samen, Rob. Um, en die zit nou ook in mijn band en hij doet management. Dus ik wilde zo veel meer dat verweven. Dat en dat is gelukt, gewoon... ja. ja. Ja, en dat is super. En ik wilde ook heel graag met, veel, met andere mensen werken. Zo. Dus veel, ik doe veel projecten. Ik doe een kindervoorstelling op momenten moment ook. En uh, in theater. En, um, dus ik doe eigenlijk van alles. Maar ik zit ook nog wel met... Met een paar tentakels in de, in de rock en in de metal scene. En ik werk veel samen met, met bands uit die hoeken en zo. Oké, okay, heel so, veelzijdig dus. Wat ga je ja. voor ons zingen? Uh, circles. Ja. ja. Moet ik hem even omhangen? De gitaar. <laughs> en de koptelefoon. Ja, precies. De gitaar die hangt. Naar de, de koptelefoon nog. nog jongens... Er vandaag ons appeltje, dat is Hildebrand de ik heb een nieuw woord geleerd vandaag: tanatopaxie. En ik zal je eerlijk bekennen, ik ook. Want dat woord kende ik ook niet. Wat is het? Het is een soort nieuwe vorm van balsemen. Mensen die overleden zijn, die, uh, daar wordt dan het bloed afgenomen en in de plaats daarvan komt een vloeistof. Er zit een beetje formaline in. En dat betekent dat het lichaam langer uh, houdbaar blijft, zullen we maar even zeggen. Ja, en, het het is, is toonbaar... en het is in, hè, in Nederland op het moment? Nou, men zegt dat het in is. Dat moet je wel even tussen aanhalingstekens zetten. Want uh, er zijn ongeveer 140.000 mensen die per jaar overlijden. En dat wordt door minder dan één promiel van die mensen <laughs> gedaan. Maar het neemt toe. Het neemt toe, maar het blijft nog steeds onder die ene promiel. Dus laten we zeggen, er is een voorzichtige trend. We hebben iemand aan de lijn die het doet... In ons land zijn diverse uitvaartondernemers die balsamen aanbieden. Patricia Bijna, is iemand? Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft de band goed uitgelegd uh, hoe je het doet? Ja, ja helemaal goed. Uh, met de klemtoon op het woord balsamen, maar dan licht balsamen. Dus het lichaam blijft uh, geconserveerd voor een dag of tien. En als we over balsemen praten, denken we natuurlijk allemaal aan mummificering en dat soort dingen. Maar oh ja. dat is het zeker niet. Hè? En wat is de gedachte erachter? De gedachte is dat we een overledene uh, mooi kunnen maken. Want iemand overlijdt natuurlijk niet zomaar. Hè? Meestal gaat er een ziekteproces aan uh, vooraf. En die tekenen van dat ziekteproces die zie je dan natuurlijk in dat lichaam. Dus door zo'n behandeling van een lichte balseming... wordt een overledene eigenlijk zoals hij vroeger was... een mooie rode kleur. Hij blijft aaibaar, dus dat betekent hij blijft zacht aanvoelen. En ja, dat maakt de opbaring uh, mooier. Ja. Hildbrand, jij hebt er vragen bij. Ik heb een paar vragen. Eén is, um, die, die vloeistoffen die ingespoten worden, zeg maar, um, blijven die um, in het milieu? of uh, Want dat lijkt me, dat zijn chemische spullen. Ja, nee, dat is natuurlijk een bepaalde verhouding, een, een lichte verhouding die op een gegeven moment ook oplost. En daarom vindt de Nederlandse wet het ook nog steeds goed dat we aansluitend een begrafenis of een crematie uh, laten plaatsvinden. En zeker voor een begrafenis is het natuurlijk belangrijk dat die stoffen op een gegeven moment uit dat lichaam gaan. Ja, maar dat betekent dus dat met zeven liter en deze formaline zit erin... dat er toch een behoorlijke hoeveelheid chemische uh, uh, spullen uh, ook het graf ingaan. Ja. Ja, maar dat komt natuurlijk normaal ook in het milieu voor en het, ja, het is zo oh. weinig. Het lost op een gegeven moment op. Oké, okay. goed. Een tweede Andere vraag. Ja. Ja. Gaat het samen met orgaandonatie? Um, nou, voor de toepassing van de tannotopraxie, de lichte balsmingen makkelijker wordt, hebben we nodig een, een complete bloedbaan, een complete circulatie. Dus als bij orgaandonatie de, de bloedbanen intact blijven, dan is het geen probleem. Dus als een nier verwijderd zou worden, dan blijft de bloedbaan, naar ik aannem intact. En dan kan er zeker nog een uh, balsing plaatsvinden. Want ik lees in uh, de wet, artikel 71, op de wet, hè, op de lijkbezorging, ja. dat uh, het is alleen toegestaan als het maximaal maar tien dagen effect heeft en alleen als de orgaandonatie niet van toepassing is. Uh... Even kijken, wat was het begin van uw vraag? Uh... Nou, het, volgens mij um, kan dit door het uh, toepassen van deze balseming, um, de orgaandonatie wel eens ondermijnd worden hiermee. Ja, dat zou kunnen, maar ja, toch belangrijk is, zoals wij ermee werken. van als die, die bloedbaan, die totale bloed bloedbaan, maar intact blijft. dan kunnen we die vloeistof inbrengen en kan het gebeuren. Ja. Ja, maar wat, wat zit er onder bij jou? Waar, ja, waar, waar nou, zit jouw zorg? Nou, er zijn twee dingen. Natuurlijk de orgaandonatie, want dat betekent dat mensen vaak niet weten. dat hun lichaam waarschijnlijk daarna niet meer gebruikt kan worden hè, voor okay. de orgaan. Dus dat wordt afgewezen, uh, ook bij de wet. Het tweede punt is. Um, en het grappige is dat uitgerekend die begrafenisverzekeraars... daar zelf voor waarschuwen. Ik lees het even voor van hun website. Ik, oh. Dela, ik mag wel even de naam noemen... want dat, tenslotte moeten we de bronnen ook melden. Die staat... een van de gevolgen van die balsaming kan zowel positief als negatief. Het lichaam van de overleden blijft langer mooi, bijna levensecht. En dit bevordert het in stand houden van mooie herinneringen... maar omdat iemand er zo levensecht uitziet... is het soms moeilijker te accepteren dat iemand er echt niet meer is. En daar zit jouw zorg? Nou, ja, dat... ik denk dat dat ook een, een punt van zorg is... of misschien wel een punt van aandacht. Bij de voorlichting die, die wij in dit geval geven over tannetopaxie... het woord is al moeilijk, dus het behoeft zeker uh, een uitleg... moet dat inderdaad uh, goed verteld worden. Want het is moeilijk voor een kleinkind als oma zo mooi is... en oma is dood. Ja. Ja. Dat moet echt goed uitgelegd worden. Maar hoe kun je dat uitleggen... als u het juist omgekeerd wil laten doen voorkomen? U wilt voorkomen, oma... Is eigenlijk niet dood. Ze is ingeslapen en u wilt het laten zien. Hè? Zo staat ook uh, in de in persbericht: dat het ook levens echt lijkt en dat ja. ze alleen maar slaapt. Nou, ik vind het zelf een, een persoonlijke keuze. Kijk, waar moet je mee verder? Dat is natuurlijk heel persoonlijk. Uh, ik denk zeker voor kleine kinderen of ja, voor, voor, voor ieder die dat zelf voor kiezen. Een mooie herinnering, een mooie oma is belangrijk. Uh, en als dat bewerkstellig kan worden, is dat een eigen keuze. Als oma heel erg ziek is geworden en je hebt dat hele uh, ziekteproces meegemaakt... je ziet ook die aftakeling tussen aanhalingstekens, mm -hmm. dan kan ik me voorstellen... dat je zeker niet kiest voor een lichte balsemier, voor zo'n ja. behandeling. Dan, nog dan nog kom een keer. je natuurlijk uh, op een twee uh, gedachten, van waarom nou? Ja, ja Heel maar, brand, dus, met andere woorden, u biedt iets aan, hè, um, waarvan u zelf eigenlijk ziet... dat in het proces van de rouwverwerking dit eerder de zaak kan compliceren... omdat oma niet echt dood lijkt. Nou, oh, ik vind dat gewoon heel persoonlijk. Als, als mijn kleinkind het toch heel belangrijk vindt dat oma mooi was en mooi nu dood is, ja, dan kies ik voor lichte balsemik. Maar ze lijkt niet echt dood. Dat is het probleem. En dat probeert u dus te maskeren. En dat is oh, dus precies ik het niet vraagstuk niet echt wat hij op tafel ligt. Want als ligt. ik oma aanraak en oma voelt heel zacht en ik aai oma en oma doet niet haar ogen open hmm. en uh, het, er is een goede voorlichting bij, dan, dan kun je toch wel heel duidelijk maken dat oma overleed. U zegt het wordt wel halen. Goed, het dilemma is volgens mij geschetst. Hildebrand Beileveld en Patricia Beine. beide hartelijk dank. Wij gaan uh, naar onze dichter bij de dag, Tim Pardijs. Tim, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent fan hè, van Huub van der Lubbe. Ja, dat, uh, dat stamt al van, uh, van heel lang geleden. En uh, de blues verlaat je nooit, hè, dan. Goed. Luisteren wij naar jouw gedicht. Ja. Vlieger. Hoe zit het met de dijk? Dat zijn dingen die jij je niet meer af hoeft te vragen... ...opgegooid door de handen die je op je schouders klopten... ...zweef je tegen begrafenissen en bodemdaling in op vleugels van stilte... ...zo hoog dat je zelfs neerkijkt op de roze wolk... ...en voorbij de horizon kan zien dat er nog veel meer moois aankomt. Wij zouden allemaal wel vlieger willen zijn. Dankjewel. We zetten hem op de website. Dit is de Dag.nu. Hartelijk dank ook aan Hildebrand Beideveld en Anneke van Giersbergen. Veel succes van het weekend dank je. bij de uitreiking van de Edisons en Hans-Martin Don. Zometeen Philip VPRO, Ge Jochems en Tesselblok. Ger vanuit Den Haag, wat gaan jullie doen? Hallo Thijs. Ja, we praten met to schrijver Tommy Wieringa. Hij gaat namelijk de prins helpen een goede koning te zijn. Nou? Nou, we zijn benieuwd hoe hij dat voor elkaar gaat krijgen. En de cloud is levensgevaarlijk en bedreigt onze privacy. Waar gaat dit nou weer over, zult u denken? iCloud, nou, denk wordt... ik. Hè? iCloud? Ik, eh, ik geloof dat het daarover gaat. Maar ik snap er zelf niet zoveel van. Nee, maar ja, ik ga het allemaal laten uitleggen door Ruud Jonker. Na de hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Verschillende partijen zijn nog met minister Blok in gesprek over zijn plannen voor de woningmarkt. Volgens Blok heeft hij niet enorm veel geld in zijn achterzak, maar wil hij nog wel reëel onderhandelen. Blok die praat vandaag met de Tweede Kamer over zijn voorstel... om het zogenoemde scheefwonen aan te pakken. Het CDA is heel kritisch over de plannen... en die partij heeft Blok nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De rechtbank in Den Haag heeft de mannen die vorig jaar april... de Haagse juleer Stratman doodschoten... veroordeeld tot 13 en 11 jaar cel. Een man die de vluchtauto bestuurde, kreeg vijf jaar. De straffen van de overvallers vallen onder meer lager uit... vanwege hun jeugdige leeftijd. De straf van de chauffeur valt veel lager uit... omdat die volgens de rechter niet verantwoordelijk kan worden gehouden... voor de fatale afloop, maar wel voor de overval zelf. En bij Zutphen is rond het middaguur een vrachtschip... tegen de oude IJsselbrug gevaren. Rijkswaterstaat sloot meteen daarna de brug voor auto's en treinen af... voor onderzoek, maar even na tweeën kon de brug weer open. Volgens Rijkswaterstaat valt de schade mee. De oorzaak van de aanvaring is nog niet bekend. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. ANBB Verkeersinformatie. files op de A1 hangen al richting Apeldoorn. Na een ongeluk voor de afrit Rijssen, een 3 kilometer. Aan de westkant van Amsterdam op de A10 richting Zaandam voor knappen Koenplein, 6 kilometer. En op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Tussen de afrit Maren en Leusden, 2 kilometer. Dit is radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Ger -Jogems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof. Het CDA heeft de smaak van de voeren helemaal te pakken. Niet meer gegijzeld door coalitieafspraken en eerder ingenomen standpunten... zetten partijen hakken in het zand tegen het kabinetsbeleid. Daarover en over andere actualiteiten praat ons politieke panel na vier uur. Steeds meer mensen slaan hun data niet meer gewoon thuis op... Maar ze gebruiken daarvoor opslagdiensten via internet, zogenaamde clouds. Gevaarlijk, zegt Ruud Jonker. Hij is IT-adviseur en schrijver van het boek Wolkbreuk. Hoe de cloud onze privacy in gevaar brengt. En hij is onze gast. Uw reacties zijn welkom via de site VillaVPRO.nl. Dit is tot half vijf VillaVPRO. Schrijver Tommy Wieringa richtte zich in zijn column in NRC Handelsblad... tot onze toekomstige koning, prins Willem-Alexander... met het aanbod om hem bij te staan een goed onderlegde vorst te worden. Goedemiddag, meneer Wieringa. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, hoe gaat u dat precies doen? Nou, ik werd gevraagd door een uh, redacteur van NRC Handelsblad... om een brief te zetten aan hem. En ik geloof dat ze dat nu elke week gaan doen. En uh, ik dacht, misschien is het aardig als ik... Hem in die brief aanbiedt, Willem Alexander dus in die brief aanbiedt om hem elke maand twee boeken te sturen, boeken waarvan ik denk dat ze enig belang hebben. Mm -hmm. En, wat, en wat, moet, wat moet dat met hem gaan doen? Nou, ik zou een, een, een, zekere, een zekere verlichting. Dat is voor een vorst wel iets goeds, denk ik. -wijsheid maar, kijk, ook. Het, punt is, het punt is dat je ziet hem altijd alleen maar in, in, in handelsmissies en met Marine Lui. En, uh, nooit is met een boek. Dat, dat, dat was het eerste wat me opviel toen ik aan hem dacht. En ik dacht, wat moet ik hem nou gaan schrijven? Ik dacht, ik heb hem nog nooit met een boek gezien. Nee. En dan nog sterker, als we dan alles een inkijkje krijgen in het huis van, van uh, prins Willem-Alexander en Maxima, dan zie je daar ook nooit een boek gewoon op tafel liggen of een boekenkast aan de muur. Het, is, het is ontbreekt daar voorkomen. Ja, nee, maar het zijn natuurlijk ook geregisseerde bijeenkomsten. Dus misschien hebben ze de boeken zorgvuldig uit het zicht gemoffeld. Voor het ja. geval daar, daar, daar, ja. daar uh, titels staan die niet zouden kunnen. Ja, nee, maar dat, dat, dat was dus het, het, het, het goede eraan. En ik herinnerde me toen ook dat Jan Martel uh, in uh, Canada ik geloof zijn premier jarenlang heeft bestookt met dozen vol boeken. Maar dat was meer uit ergernis, dit is meer uit, uit deernis. Ja, oké. Okay. Uh, welke uh, deernis? U, heeft, uh, u bent bedroefd om zijn lot, dat hij koning wordt? Uh, ik, ik, ik, zou het, ik, zou niet, ik zou het niet zelf willen doen, nee. Nee. Oké, okay. welke, uh, welke twee boeken krijgt hij als eerste? Nou, ik heb hem beloofd om uh, het boek Piloot van Goed en Kwaad van uh, Joost Konijn te sturen. En dat, dat lukt, want dat heb ik intussen thuis, maar uh, dat is een boek van een kunstenaar die zelf een vliegtuig bouwde en daarmee over Afrika vloog. Echt een verbluffend boek. En uh, daar staan ook foto's in, dus dat maakt het misschien wat makkelijker. Maar welke les zit daarin die hij moet leren? Nou, het is, wat, wat, wat ik heel bijzonder vind aan dat boek is dat het iemand is die bij elk geluidje van zijn vliegtuig boven de Sahara weet wat eraan schort. En uh, die geen grotere eenzaamheid en vreugde heeft gekend dan, uh, dan die boven de Sahara... of boven de woestijn of boven Mali, uh, waar hij in zijn eentje vloog met niets... dan zichzelf om op te vertrouwen. Hmm. En het tweede boek wat u aan hem stuurt deze maand... Ja, dat is Hotel Savoy van Jozef Rood. Maar daar is een probleem mee. Ik heb het nu wel beloofd. Maar mm -hmm. het is niet meer te verkrijgen. U kunt misschien iets vergelijkbaars vinden. Want dat gaat eigenlijk over een soldaat die terugkeert van, uh, uit de Eerste Wereldoorlog in Duitsland. En daar niet bepaald, om het maar even heel kort te zeggen, met open armen ontvangen wordt. En gewoon weer terugvalt in een volkomen normale burgermaatschappij. Uh, ja, niet, er zijn wel vergelijkbare boeken. Is. Waar ja. ik niet gewenst Net zoals de, de, de soldaten die in Amerika terugkeren uit Irak. Ja. Ja. Het een boek is misschien een wat wel krijgen via boekwinkeltje.nl. Nee, nee, niet in het Nederlands. Niet oh, in de okay. fantastische vertaling van Wilfred Oranje. Dat is, dat is, want die wil ik hem geven. Ja. Overweegt u niet om hem te sturen vrij snel al, lijkt me. Dat lijkt me wel handig. Het de prins van Machiavelli. Uh, Over hoe heer, een en ander nee, te manipuleren? Dat, dat, dat, hij moet nou juist niet heersen. Dat is, dat is het hele probleem van het dat, van dat moderne koningschap. Dus nee, dat Machiavelli, daar heeft hij niks aan. En denkt u ook dat het misschien inderdaad niet verstandiger is... om hem alleen maar non-fictie te sturen? Dat zet hem nou ja, werkelijk, weet, werkelijk echt het, op, weet een weet ander, op een man, ander... Ik denk dat middelbare mensen vooral... Uh, de, ook al hebben ze ooit een grote liefde voor de roman gehad... dat ze toch vooral uh, non-fictie gaan lezen. Maar ik wil nu juist... Uh, dit is een aanbod vanuit het Rijk van de Letteren. En ik zal hem natuurlijk non-fictie sturen, het, het hele goede werk... Maar, uh, maar ik wil hem toch ook voeden met, met weergaloze romans en verhalen. Uh, meneer Wieringa, tot slot. Heeft u al een reactie van de, van de kroonprins straks koning uh, gekregen? Nee, maar dat is ook niet de bedoeling. Het is, het is okay. post die ik aan hem stuur zonder enige uh, verwachting op uh, post terug. Ja. Oké. Okay. Tommy Wieringa, schrijver. En hij gaat de, de prins helpen een goede koning te worden. Dank u wel. Met plezier. Pst. Hey, met Nee, weg. Nee. Hebba, allemaal slijm. Zo. Ik heb het werkelijk nooit gewild. Geen seconde. Nee. Jezus, waar moet ik beginnen? Coma drinken, achter elkaar drugs innemen... hun school niet willen afmaken... Euh, zelfmoordneigingen hebben. Ik zou geen oog meer, meer dicht doen. Daarbij kosten ze handenvol geld. Ze hebben een gsm waar ze de hele dag dingen op doen. Die rekeningen zou ik dan moeten betalen, is mijn idee. Nee, ik, ik moet er niet aan denken. Aan kinderen. Eén, twee, Briezer doe maar. Nee, jij mag daar nu niet in. Gijsje, kom. Hup. Nee, je moet. Schiet op. Hup, hup, hup, hup, hup. Goed zo, hè, hè? Ik voelde me altijd alleen en naar vroeger. En eigenlijk wou ik al dood toen ik drie was. En ik had geen vriendinnetjes. Ik, vond, ik voelde me echt bedreigd en ongelukkig. En dan, als ik dan een kind zou, zou krijgen, dan, dan zou dat toch weer kunnen gebeuren. Jullie zijn heel braaf geweest. Nou, koekjes. Mama met een koekje.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 Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Deze week duikt Metropolis onder in de rosse buurten van de wereld. De sekswerkers mogen zich verheugen op een bezoek van een van onze correspondenten. Gisteren was Metropolis in Bolivia waar zo'n correspondent, Edwin Koopman, sprak met slachtoffers van vrouwenhandel. Los van de alcohol en de drugs... Ik klas last met de politie die je sloegen. en maakt zich ook schuldig aan uh, ja, seksueel misbruik van ons. Als je het niet deed, dan sloegen ze je met een uh, stok of ze hadden ook uh, elektriciteit. En ook toen ik zwanger werd ging het gewoon door. Het maakt niet uit of je zwanger bent. Uh, ze doen het toch gewoon hetzelfde. En vandaag tenslotte Spanje, een land in diepe crisis. En dat is een reden waarom meisjes en vrouwen steeds vaker in de prostitutie belanden. Veel politie hier in de je Robador, in de Barrio Chino. De gemeente deelt veel bekeuring uit de laatste tijd. De gemeente Verordening verbiedt tippelen hier. Deke. Deke, deke. Ik ben bang, zegt dit meisje. Een prostituee op straat in de Barrio Chino, de oude hoerenbuurt van Barcelona. Ze praat met Clarissa. Clarissa is van een organisatie die de rechten en de belangen van de prostituees verdedigt. Hier in Barcelona. Dit meisje heeft net een bekeuring gekregen. Het is er de laatste tijd niet makkelijker op geworden voor de prostituees. Wat is er gebeurd? Die de politie die heeft daar uh, gepakt, oh, ja? Me multaar, yo uh, no quiero wat had je gedaan? Waarom qué je han multado? Porque iba a subir. Ellos consideran que es una casa donde se ejerce prostitución no te dejan subir. Oh, zegt uh, Clarissa. Toen die meisje aanbelde bij een bepaald appartement dat de politie beschouwt als een plek waar afgewerkt wordt. Toen werd ze opeens omringd door, door agenten. Ze, ze beeft helemaal, ze ja. dus is helemaal doodsbang. Maar dat is toch een beetje vreemd? Je, je belt aan bij een bepaalde woning en dan word je eh, bijna gearresteerd. Je wordt omringd door politieagenten. Maar, wat zeggen ze hier dan? Oh, dan zeggen ze politie en eh, je, je documenten. Je papieren. En heb je, heb je papieren? ik heb mijn paspoort. Ze heeft haar passaport. Sí. Ze, ze. ze komt uit Ecuador. Ja. Clarissa veloci ja. ja. We lopen door de Carrera de Robador. De barriotino. Clarissa, van de organisatie Genera. Een organisatie die de belangen... En de rechten van de prostituees verdedigd in Barcelona. Nou, eh, we hebben net een voorbeeld gezien van eh, hoe het eraan toe gaat. De, de politie treedt eh, streng op tegen prostitutie, vooral boetes aan vrouwen. Ik denk dat we que een multa, Acabamos de que es intimidatie policial. Ja, zegt u, We hebben meer gezien dan alleen maar een, een boete. We hebben intimidatie van de politie gezien. Zeg maar, eh, dit. Dit is de barriochino, dit is de oude zeemanswijk en de oude wijk van de prostituees in Barcelona. Dit heeft altijd bestaan hier en nu mag het niet meer. Porqué? Porque hay intereses inmobiliarios, intereses de limpieza urbanística, especulación. Dit ja, is een gemeenteverordening die is in heel Barcelona van toepassing, maar hier wordt hij echt streng. Uitgevoerd. Het is niet alleen speculatie, het is ook uh, waarschijnlijk een idee van dat prostitutie, dat is iets wat uit het uh, straatbeeld gebannen moet worden, dat mogen we niet zien. Is dat niet een beetje schijnheilig? Het nou, is een hypocriet, Todo is una normativa pone multas para evitar la explotación sexual de las mujeres. Ja, zegt uh, Clarice. Er is heel veel hypocrisie, heel veel schijnheiligheid, want de vrouwen krijgen boetes. En dat gebeurt in naam van de strijd tegen de exploitatie van vrouwen. Dat staat in de gemeentelijke verordening. Clarissa, het is crisis in Spanje... Betekent dat nou ook dat er steeds meer vrouwen de prostitutie ingaan? Dat hoor je wel eens, hè? dat lees je wel eens. Ik weet niet of er meer vrouwen zijn die zich aan de prostitutie bedienen. Wat wel is, is dat de prostitutie een optie is. Maar de prostitutie ook in crisis. De prostitutie is ook in crisis. Ja, dat is misschien wel zo. Maar de prostitutie is ook in crisis. Minder vraag, meer aanbod en de prijzen zakken. Ja, zeker. En het is logisch, het is een activiteit economica. Het consumeren van de productie, zoals de wetten van de markt. Zijn hier uh, keihard van toepassing. U hoorde Lex Rietman vanuit Nachtelijk Barcelona. En volgende week gaat Metropolis Radio over plastische chirurgie wereldwijd. Hoe de cloud onze privacy in gevaar brengt. Zo heet het boek van informatietechnologieadviseur Ruud Jonker. En het is net verschenen bij Van Gennep. Hij is hier. Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, het boek is eigenlijk één grote waarschuwing voor de donkere kant van de cloud. Dan maar eerst de uh, voor de hand liggende vraag. Wat is dat? Een cloud. Een cloud. Okay, een, een wolk. Absoluut. Uh, het basisidee is dat uh, vroeger... Maar dat is, een dat is een beetje abstract om te zeggen. Uh, vroeger had je data en programma's op je eigen laptop of je eigen computer. En het idee van de cloud is dat je die uh, programma's en die gegevens... dus plaatst buiten de deur. Als ik het even vergelijk. Mm -hmm. Je woont groot... Uh, je wordt wat ouder, de kinderen gaan naar het huis, je gaat kleiner wonen... maar je wil niet al die spullen weggooien, je kan exact. ze ook niet uit. En je bergt ze op in een opslag. Ja, in een opslag. Dat is het eigenlijk, dat van is iemand het. anders. Ja, meer, meer is het niet. En waar die opslag dan is, dat is natuurlijk de vraag. Dat ja. kan overal ja. ter wereld zijn. En, en feitelijk... Maar hoe biedt, hoe biedt de opslag zich aan, aan jou? Die biedt zich aan via commerciële partijen vaak. Uh, bekend voorbeeld is bijvoorbeeld dat je leest op internet... van sla uw vakantiefoto's of uw belangrijke documenten... sla die extern op in onze cloud. En ook uh, computerfabrikanten hebben eigen versies daarvan. Hm. Maar in principe, als je gebruik maakt van sociale media of van uh, koopsites, hè, bijvoorbeeld marktplaats. Mm. De gegevens die je daar, hè, waar, waar je mee werkt... die staan in feite al uh, buiten de deur, dus in een soort uh, cloud. Maar even nog, om ja. het goed te begrijpen, hè, praktisch... Uh, het staat al niet meer op je eigen computer... maar op die van iemand anders. Ja, klopt. Die hangt niet in cyberspace ergens te zweven. Nee, kijk, cloud is natuurlijk een soort uh, ja, een concept. In principe is de cloud gewoon een datacenter... Een computercentrum van ja. een cloud provider. En dat kan overal staan. Waarschijnlijk zijn die cloud data ook verspreid over meerdere van die ja. centra. Maar waarom zou je dat nou willen? Dan koop je toch gewoon een computer erbij en die zit je daarnaast En daar sla je daar al die dingen op? Ja, dat, dat is een veiliger optie. Uh, bedrijven en de overheid die willen dat vaak vanuit kostenbesparing. Het idee leeft daar dat op het moment dat je data... maar ook computerprogramma's buiten de deur opslaat... dan kun je erg besparen op je eigen IT-infrastructuur. Mm -hmm. Maar het is voor bedrijven dan in elk geval dus gunstig, gewoon financieel? Uh, ja. Hoef je dan namelijk niet te betalen voor die opslag? Daar moet je voor betalen, maar dat is in principe, dat, dat kan, laat ik het voorzichtig zeggen, dat kan goedkoper zijn dan dat je dat in eigen beheer doet. Komt, kom iets dichter naar, tele, naar ja. de microfoon. Ja, telefoon mag ik zeggen. Um, maar is het voor particulieren handig? Ik bedoel, uh, kost het een particulier, de kosten niet van geld om een computer ernaast te hebben staan? En nee, maar dienst klopt. daar betaal je natuurlijk veel meer voor. Hè? Ja, nou, voor particulieren is het handig op het moment dat je natuurlijk belangrijke data hebt: hè, uh, vakantiefoto's of, of andere foto's. We dat je denkt dat ruimte. moet... vraagt veel ruimte, maar mm. dat je moet ook veilig zijn. Hè? Want als er iets met mijn huis gebeurt, dan ben ik misschien ook die data kwijt. Ben ja. um, het te vlucht? Het opslaan buiten de deur? Ja, bedrijfsmatig zijn er heel veel bedrijven en de overheid... die daaraan denken om dat te gaan doen. Hè, maar hm. dat is vanuit kostenbesparing. Maar ook particulieren die willen dat vaak. Maar... Maar ze doen dat al automatisch zonder het zichzelf te realiseren. Oh. Op het moment dat je social media gebruikt of bijvoorbeeld... Uh, oh, wat, via, je, wat je net zei. Ja, via internet aankopen doet of mm -hmm. betaalt via, via betaalsystemen voor internet. Dan merk je dat al die gegevens al eigenlijk automatisch in een cloud terechtkomen. Hoe merk je dat dan? Daar merk ik helemaal niks van. Nee, je, mer je merkt het niet. Nee, dat klopt. <laughs> maar omdat je zegt dan merk je, maar hoe, weet je, mm -hmm. hoe gebeurt dat dan? Uh, dat gebeurt automatisch, omdat de applicaties waar je mee werkt... bijvoorbeeld de programma's eBay of Marktplaats of internetbankieren... Mm -hmm. dat zijn feitelijk cloud-applicaties die verwerken gegevens... en die staan buiten de deur. Dus de gegevens die je daarmee bewerkt zijn automatisch buiten de deur. Om oh, het andere woorden, de moment je iets koopt via internet... dan staat die transactie bij, een, bij iemand anders op zijn computer. En ja. dat is eigenlijk al in de cloud. Ja, dus. feitelijk in een ja, cloud... of iets dat daarop lijkt, maar in ieder geval... buiten de deur. En echt? dat gaat naar heel veel... partijen, die informatie. Want als je bijvoorbeeld... betaalt via een van de bekende betaalsystemen... dan kun je lezen in de gebruiksvoorwaarden... dat die informatie over wat jij koopt... en hoeveel je daarvoor betaalt... en wanneer, dat dat gedeeld wordt... met 80 partijen. 80 partijen, hey, lekker. Ja, ga, stel je ja. Probeer je eens voor te stellen... één dag. Een, een, een gemiddelde dag... van een mens die dingen aankoopt... en uh, bij, misschien bij een tandarts een bezoekje moet brengen of iets. Hoeveel gaat er ongemerkt zonder dat je dat zelf merkt... informatie over jou verdwijnt er in zo'n cloud? Wij laten een heel spoor na. Als je bijvoorbeeld met de auto zou rijden van uh, Maastricht naar Den Helder... je pint een paar keer uh, onderweg, je gaat uh, tanken... Uh, je wordt gevolgd door camera's op de snelweg... Uh, je bent ondertussen... heb je telefoon bij je gsm. Uh, op basis daarvan kunnen ze je locatie bepalen. Al die data die worden opgeslagen. Dus je laat per dag laat je een enorm spoor na. En dat ja, staat dat allemaal was... in een cloud dus ja, dat Maar komt... dat was ook allemaal wel al bekend natuurlijk, dat we zulke die dat is Ja zeker, dat is maar bekend. Maar wat is er nou aan die clouds, dat jij zegt ik ga nu een boek schrijven om de mensen er eens even op te wijzen hoe Bloedlink dat is. Nou, mijn, mijn basispunt is eigenlijk, en dat is waar ik me zorgen over maak... dat die cloud een grote invloed heeft op hoe onze samenleving er in de toekomst uit gaat zien, want op het moment, kijk, ten eerste op het moment dat je de data over jou dat die zich in de cloud bevinden, dan heb je daar zelf geen controle meer over. Hm. He, dus dat betekent en data in een cloud zijn heel interessant voor allerlei partijen. Dus gewoon een snoepwinkel. He, die kunnen dat gebruiken voor marketing, maar ook voor andere zaken. Zoals? Uh, nou, de overheid uh, of de Belastingdienst of het UWV of wat dan ook... die kunnen ons in principe uh, volgen en vragen gaan stellen. Hmm. Uh, op het moment dat partijen zich toegang verschaffen tot data in de cloud... kunnen die bijvoorbeeld beslissingen gaan nemen over het leven van mensen. En we zouden kunnen gaan naar een vorm van spionage. Maar even, uh, ja, ja. Maar even nog eerst uh, ja. over het leven van mensen... Ja. Over het leven van mensen. Ik zal een voorbeeld geven. Stel nu voor dat, uh, dat allerlei data over iemand, hè, hoe je leeft, wat je doet, welke uh, ziektes of afwijking of wat dan ook je hebt, dat die in de cloud staat. Dan zou bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij die kunnen zeggen als je een keer in het ziekenhuis terechtkomt: van uh, eens even kijken wat er over die persoon bekend is en uh, we gaan die persoon niet meer helpen of daar iets aan doen... want die is niet productief meer. Maar je zei net iets belangrijks... je zei op het moment dat instanties, instellingen... zich toegang, toegang gaan verschaffen tot die clouds. Ja. Uh, hoe doen ze dat? Ja, hekken kan natuurlijk, maar ik mag aannemen... Dat, dat de Belastingdienst dat niet gaat doen. Nou, hoe zouden kunnen, die daar toegang toe kunnen zij krijgen? Zij kunnen dat afdwingen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de Patriot Act in Amerika... Her, Amerika zegt gewoon, we willen toegang hebben... tot data van uh, burgers in allerlei andere landen. En afhankelijk van welke regering of overheid je hebt... kunnen die ook gewoon zeggen, ja, die data in de cloud... daar willen wij toegang ja. hebben. Even nog, um, hmm. even een vraag hierover. Ik heb wel eens een film gezien waarin het thema was... dat je je eigen spullen niet zo mag versleutelen... dat de overheid er niet bij kan. Is dat zo? Gaat dat zover in Amerika? Uh, ja, het was voor, voor kort, want ik meen dat dat laatst veranderd is. Je mag geen algoritme gebruiken om je eigen data te versleutelen. Ja, ja. Maar ze hebben dat, geloof ik, weer vrijgegeven. Dus okay. nu mag het wel. Ja. Maar uh, de achtergrond van dat verhaal is dat waarschijnlijk overheden... sowieso toegang hebben tot versleutelde ja. data. Maar je, je, zei nog, wacht even, want je zei het nog iets belangrijks. Je zei ja. je, dat, je, dat uh, derden bij je medische gegevens kunnen. Hoe de, de staat van jouw lichaam, hoe dat erbij hangt. Met andere woorden, die hele politieke discussie... over het elektronische patiëntendossier... is volkomen nul en void, zoals het zo mooi heet het in het Engels. Engels. Want dat, wat dat kan al. Het kan Men het... kan al bij je gegevens. Ja, in principe wel. Hè? Het is dan wel zogenaamd beschermd, dat uh, patiëntendossier. Maar het zou zomaar kunnen gebeuren dat er over uh, vier jaar een wet komt... Uh, die bepaalt dat allerlei partijen daar toegang... Uh... Nee, maar het gebeurt al. Je hebt gezegd, eigenlijk geef je als voorbeeld... dat mensen nu al bij levensgegevens kunnen. Ja, ja, zeker. Ze maar kijk, die doen. gegevens zijn er. En mm -hmm. laten we even teruggaan naar waar we begonnen... dat personen dat doen met persoonlijke dingen. Die ja. geven het beheer van bepaalde data gewoon uit handen. Ja. Dus vakantiefoto's en zo. Uh, je zegt, dat is gevaarlijk komt in zo'n cloud terecht. Het zou wel eens kunnen dat er een wet komt... die instanties de mogelijkheid geeft om daar... Maar dat hebben ze dan toch ook op je, op je computer thuis? Het maakt toch niet uit? Die data bestaan überhaupt. Dus of ze nou met z'n allen in een cloud zitten... is makkelijk, want dan heb je alles ja. bij elkaar. Of thuis op je eigen computer, veilig... Is het niet of is het wel? Het is nooit veilig of je het thuis hebt of in de cloud staat. Dus dat maakt niet uit. Dat maakt op, dat maakt op zich niet uit. Alleen de, uh, het basisverschil is dat op het moment dat het in de cloud staat... dan heb je er zelf niets meer over te zeggen. Terwijl ik thuis nog steeds kan beslissen of ik data wel of niet op mijn computer zet. Ja, ja. Hoe, hoe, hoe bereik je die eigen data weer als je eenmaal die data in beheer hebt gegeven in zo'n cloud? Je moet maar afwachten of je die ooit nog kunt bereiken. Maar dan want... heb je er niks aan om je foto's ja. daarin te zetten, toch? Nee, het, het, het, zou zo, ja, het zou zomaar kunnen dat je daar, als de cloud provider vertrekt of failliet gaat of wat dan ook, dat je in principe niet meer bij je eigen spullen kunt. Nee. Maar het, het belangrijkste vind ik nog, want ik, ik wilde aan het eind vragen, uh, als dat dan zo bezwaarlijk is, die cloud, met dit soort gevaren, ja. dan ga je toch lekker niks in die cloud cloud zetten. Maar die is niet zo, want je halve leven... Ik bedoel, wat uh, Tesla vroeg terecht, ja. hoeveel handelingen per dag doe je wel niet? En wat gebeurt daarmee? Die gaan dus in de cloud. Ja. Je moet dus als een kluizenaar uh, uh, in een hutje op de hei leven... met een uh, potlood en papier en verder vooral ja, niks. Ja, en blikjes met de draadjes waardoor je communiceert. Maar wat, wat kan de wetgever nog doen, behalve het beeld wat jij schetst... dat je wel eens een wetgever tegen het lijf kan lopen die kwaad wil... maar wat kan, zou een wetgever nu kunnen doen om zoveel mogelijk bescherming te bieden? Ik denk dat, want het zie je, cloud is natuurlijk moderne technologie. Wat zou kunnen, is dat gewoon het data verzamelen. Ik bedoel, want de cloud heeft ook veel voordelen en, en social media natuurlijk. Maar wat er altijd aan vast zit, is die data verzameling. Mm. En de wetgever zou dat kunnen verbieden of in ieder geval kunnen verminderen. Ja. Dan behoud je de voordelen van de cloud... Ja. En, en het negatieve stukje, dat zou dan een stuk ja. terug kunnen brengen. Uh, het, uh, het eerste gevaar wat jij noemde, dat derden erbij kunnen... dan worden we gelijk bediend, want er komt een wet aan en in, in Engeland... dat geheime diensten Groot-Brittannië meer toegang geeft tot internetdata. Wordt ja. een hele hardhandige wetgeving. Is dit het eerste begin waar je het zo pas over had? Um, ja, dat zou een begin kunnen zijn. Maar ja. uh, dan begrijp ik dat, uh, dat door die wetgeving de toegang juist wordt geblokkeerd. Dat nee. Ik... Oh, nee. juist niet. Wezen moeten. Okay. De internet service providers die moeten dat langer opslaan. Ja. Zodat uh, geheime diensten ja. daar ook langer toegang toe kunnen ja. krijgen. Dat is de contra-ontwikkeling. Het probleem is, als je kijkt naar de rol van de wetgever, van de overheid. Dat is heel ambivalent. Want ze hebben ook belang bij die data, hmm. anderzijds moeten ze moeten ze beschermende functie. Maar de overheid is zelf natuurlijk ook een doelwit. De overheid wordt weer gehackt door misschien buitenlandse overheden. Ruud Jonker, hartelijk bedankt dat je hier wilde zijn. Nou, Safe bedankt het voor het onrustig maken. Ja, ze hebben doodsbang naar huis. Uh, Wolkbreuk is het boek wat je schreef. Hoe de cloud onze privacy in gevaar brengt. En het is uitgegeven bij Van Gerp. En u kunt dat allemaal natuurlijk nog weer terugvinden op onze site. VillaVPRO.nl Bedankt. Zometeen zijn we terug naar ja. nieuws, weer en verkeer met ons eigen politieke panel Het Vragenuur. En met onze serie Het Spel en de knikkers. Hoe het daar aan toe gaat hier in het parlement. Tot zo. Het populisme, toevallige politieke meerderheden en de betutteling vanuit Den Haag.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 7 en 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Vanavond in Meldpunt. Eigen bijdrage AWBZ explodeert voor ouderen met spaargeld of eigen huis. Wat kunnen ze hier nog aan doen? Ze heeft wel vermogen, maar dat vermogen zit in stenen. En de stenen kan je niet eten. Slim omgaan met spaargeld. Donderdag om 5 voor half 8 in Meldpunt bij Max op Nederland 2.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 Op Tix.nl vergelijk je de laagste ticketprijzen, maar ook beenruimte, stiptheid en kwaliteit van alle airlines. Boek snel vliegtickets waar jij van houdt op Tix.nl. Als ondernemer wilt u natuurlijk onbeperkt klanten kunnen werven. Daarom heeft Ziggo nu volop bellen bij Office Basis. Het alles in één pakket voor ondernemers. Dat is supersnel internet, telefonie, televisie en dus ook met volop bellen.